Volgens Amnesty International is de uitspraak van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens een mijlpaal in de strijd tegen straffeloosheid. Het is de eerste keer dat een Europees land wordt gestraft voor deelname aan het geheime antiterreurprogramma van de VS. Daar deden 14 Europese landen aan mee. De CIA martelde de man van Libanese afkomst en hield hem maanden vast. Op Schiphol zijn 17 Britten aangehouden... nadat ze zich aan boord van een vliegtuig hadden misdragen. Volgens de Koninklijke Marassassé gedroegen de passagiers zich agressief... tegenover het cabinepersoneel. De is gedaan tegen de Britten. De verdachten zijn tussen de 19 en 24... en waren op weg van Groot-Brittannië naar Nederland. Na aankomst op Schiphol zijn ze door de Marassassé aangehouden. De Marassassé zegt dat de Britten mogelijk onder invloed waren... en ze zitten voorlopig vast. Het weer dan in een zuidenwinterse neerslag, mogelijk met ijzel. In de nacht breidt dit uit naar het midden en noorden van het land. Morgen veel bewolking en perioden met regen. Het wordt dan een graad of zes. Dit was het NOS-journaal. ABB verkeersinformatie In Friesland en Groningen is het plaatselijk glad door bevriezing. En de N279 roermond Bos is in beide richtingen dicht... tussen Veghel en Heeswijk-Dinter. Dat komt er aan ongeluk met een vrachtwagen.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 Ja, voor een heleboel mijnwerkers in Limburg was dat tot begin jaren 70 echte realiteit. En om ervoor te zorgen dat deze ervaringen en de verhalen niet verloren gaan... zijn ze de afgelopen jaren verzameld en vanaf vandaag te zien en ook te horen op een website. Straks meer daarover. Maar eerst het overlijden van de Nederlandse componist Otto Ketting. Hij stierf vandaag op 77-jarige leeftijd. inspiratie wantrouw ik ten zeerste en ik weet ook het komt alleen uit constructie compositie en wat dan zo aangereikt wordt van het prachtige weer of de hogere machten of de lagere machten dat moet je wantrouwen Goedenavond, Leo Samama, muzikoloog en zelf ook componist. Goedenavond. Ja, We hoorden hier uh, Otto Ketting en die zegt... Uh, inspiratie, uh, wantrouw ik, ten zeerste. Klinkt behoorlijk rationeel deze meneer. Ja, maar ik denk dat voor heel veel mensen... het componeren een heel rationele zaak is... Er is natuurlijk wel iets als inspiratie, dat wil zeggen, de aandrijving om tot componeren te komen. Want anders dan zou Otto Ketting niet eens gecomponeerd hebben, maar gedacht hebben, ach, ik kan ook een tekeningetje maken op papier. Maar het feit dat hij wilde componeren betekent dat hij wel overdrachtelijk iets wil. Maar hij wil geen emoties componeren. Hij zit niet badend in het zweet met uh, een brok in zijn keel en tranen in zijn ogen noten te schrijven. Hij zit iets te construeren dat hooguit dat effect zou kunnen hebben op een luisteraar die dat er wil horen. Heeft u hem wel eens bezig gezien? componeren? Ja, zeker. Ja, ja, ja. ja, ja. En uh, kijk, zijn componeren was heel inderdaad rationeel voor een buitenstaander. Hij had een uh, grote felle papier op zijn piano, had een upright piano, gewoon zo'n zo muurpiano. En dan uh, had hij grote felle papier erop en er werden akkoorden neergezet. En die akkoorden moesten, bij wijze van, spreken van A naar B gaan, letterlijk zoals het verkeer van de ene stad naar de andere gaat, en route onderweg. En was hij daar ook mee bezig? En ja, dan betekent het gewoon dat je keuze moet maken... welke akkoorden de juiste zijn, waar je ze neerzet... en hoe je dan de langste of de kortste of de meest vanzelfsprekende weg... aflegt van de ene plek naar de andere plek. En dan, als dat eenmaal gebeurd is... dan kan je lijntjes leggen tussen die verschillende akkoorden. Dan kan je zeggen, nou, dan kan ik die toon aan die verbinden en die aan die. En dan ontstaan er langzamerhand ontstaan een gelaagdheden. En die gelaagdheden, die wij dan als melodieën herkennen, zijn het gevolg... Van hele rationele keuze. Ja, ja want werkt uh, elke componist zo? Nee, nee, nee, nee, er zijn componisten die lopen zingend over straat... melodietjes in hun hoofd uh, en dan gaat er een wasje onder. Dat is natuurlijk ook hun recht. Ja, maar hij deed het zo. Maar hij deed het op deze manier. Ja. Die muziek die we net hoorden, hè? helemaal aan het begin, herkent u die? Nou ja, je herkent van hem... Ten eerste wat je altijd herkent is die enorme motoriek die komt in de symfonie voor saxofoons en orkest komt dat heel sterk naar voren. dat komt ook voor in een van zijn allerbekendste werken Time Machine dat over de hele wereld is uitgevoerd. Dus een hele krachtige motoriek en die hele krachtige motoriek die ook al op zichzelf iets objectiefs heeft als je alleen maar hoort tik tik tik tik tik tik tik tik tik tik tik tik tik tik tik tik tik tik tik tik tik tik tik tik tik tik tik tik tik tik Het tik tik tik tik tik tik tik tik tik tik tik tik tik tik tik tik tik tik tik tik tik tik het is een statement. En dat is iets waar hij heel erg mee heeft gewerkt... in een bepaalde periode van zijn leven, met name in de jaren 70. En een statement, om wat voor statement te maken dan? Nou, het statement in dit geval is dat muziek vooral bestaat uit de tijd. He, muziek is een tijdskunst. Je, dat, wat ik al zei, als je gaat van A naar B... dan bedoel ik dat natuurlijk in dit geval niet in kilometers... maar in minuten, een stuk duurt. En dat betekent dat je dus in die tijdskunst... Zet je, ga je markeren hoe die tijd hoorbaar wordt... En soms wordt die tijd bijna niet hoorbaar doordat het extreem langzaam is. Daar kon Otto trouwens ook heel goed dat componeren. Hele langzame, bijna stroperig verlopende uh, uh, passages... waarvan je van het ene akkoord naar het andere zo langzaam gaat... dat je de tijd als klokkentijd verliest. En dit is precies het omgekeerde. Dit is heel objectief, heel precies, heel sec ja. Een seconde wijzer. Maar hij hoorde het wel in zijn hoofd op het moment dat hij het samenstelde? Ik ga ervan uit dat elke componist die zichzelf serieus neemt, hoort wat hij schrijft. Ja, We hebben nog een stuk van hem uh, uit de Symfonie voor Saxofoon en Orkest. En dan ja. helemaal aan het einde horen we ook nog een kort fragment van een interview met, ja. uh, met Ketting. Elk stuk is natuurlijk een, een zelfportret. Ik bedoel, uh, uh, elke schrijver schrijft ook alleen maar de dingen die hij kan en uh, schrijft ook altijd hetzelfde boek, bij wijze van spreken. En elke componist maakt ook altijd hetzelfde stuk. Hè? Hoe anders het ook is. Ja, en wat betekent dan in zijn geval een, een zelfportret, denkt u? Hoe ziet dat zelfportret eruit? Um, dat zelfportret is het zelfportret van een man die probeerde om heel nuchter voor de dag te komen... die uh, uh, heel bescheiden kon zijn in zijn manier van optreden. Die een, een hele grote vakman was... maar tegelijkertijd uh, angstig was om overmatige emoties te tonen. Uh, zelfs als hij op een bepaald moment er toch iets was... wat reden was tot enige emotionaliteit... dan werd dat vaak een beetje schokschouderend... met een glimlach en een twinkeling in zijn ogen afgedaan als... Ach ja, nee, uh, toch te gek voor woorden. Zo is het niet. Uh, hij probeerde alles te relativeren. Waarom? Weet u dat? Ja, ik denk dat het ook een houding is. Een houding uh, die heel sterk naar voren komt uit een, uit een behoefte om niet... Um, ja, misschien moet ik om niet als de kunstenaar, tussen aanhalingstekens... Hè, met uh, uh, uh, baret op en grote sjaal om... en kijk mij nou eens even componist wezen. Hij was natuurlijk componist en hij, hij schreef muziek... maar tegelijkertijd was dat ook het enige wat hij echt wilde doen... en wat hij echt kon, dus zoals hij zei, dat ben ik... en dat is zijn eigen geest, is in die muziek terug te vinden... Ja. En het aardige is, zonder woorden... dus zonder dat hij erover hoeft te praten... hoor je in die muziek... aan de ene kant de wat laconieke... matter of fact kant van Otto Ketting... aan de andere kant een hele expressieve... warm, warm voelende man... maar die daar wel heel bescheiden mee deed. Die niet durfde om overmatig exhibitionistisch of uh, heel erg pathetisch te zijn. Maar toch ergens hoor je toch steeds die kern van die reis die hij maakt. Want alles is een reis wat hij maakt. Zijn hele loopbaan is een reis. Steeds zoekend naar de volgende stap, naar de volgende weg, naar de volgende klank. En dat maakt het ook heel fascinerend. Voor wie zijn werk een beetje kent. En wie, ja, als je googelt vind je heel veel op het internet. Dan merk je dat daar een, een, een voortdurende ontwikkeling is. Maar dat je tegelijkertijd steeds diezelfde man hoort. Ja, ja. En dat bescheidene. Waar bleek dat dan uit? Ging hij, was hij wars inderdaad, van interviews? Of waar bleek dat nou, uit? Hij was niet per se wars van interviews. Maar hij had het liever over andere dingen dan over zichzelf. Ja, ja. En hij was niet per se. Uh, iemand die uh, zijn mening onder stoelen of banken stak. Helemaal niet. Hij kon buitengewoon scherp voor de dag komen. Bijvoorbeeld in zijn artikelen vroeger van de Haagse Post. Maar ook later als er interviews waren. Maar dat ging dan vaak juist om de wereld om hem heen... meer dan over hemzelf. Ja, ja. En, het, hij zag zichzelf meer... Ja, hij was een vakman, hij was een handwerker. Ja. En hij deed zijn handwerk. En hij deed dat naar beste eer en geweten... En hij deed dat op een niveau waardoor zijn naam over de hele wereld bekend is geworden. Voor Louis Andriessen was hij een van de allerbekendste Nederlandse componisten ook in het buitenland. Weliswaar grotendeels door één werk, Time Machine. Maar tegelijkertijd gaf dat wel de ruimte dat ook andere werken in de slipstream soms werden meegenomen. En uh, had hij eigenlijk een, uh, een voorbeeldcomponist, iemand die hij adoreerde? Of goed vond. Nou ja, hij heeft zijn vak heeft hij geleerd van zijn vader. En ik denk dat hij wel degelijk een hele belangrijke rol heeft gespeeld. Zeker, ja, die was ook componist, toch? Die was ook componist, Piet Ketting. Uh, daarna is hij, uh, in, na, het, na zijn eindexamen het consultorium... waar hij ook als trompetist was opgeleid... is hij naar Carl Amadeus Hartman in Duitsland gegaan. Ik denk dat hij daar vooral heel sterk het formele vak heeft geleerd. Dus echt het denken over tonen. En hoe doe je dat? En hoe, hoe maak je daar een architectuur van? En dat heeft hij al, allebei die kanten die wat... Uh, laten we zeggen, die handwerkkant aan de ene kant... en aan de andere kant die sterk formele, structuurgerichte kant ervan... dat je denkt in, in als een architect bijna denkt... Ja, ja. die heeft hij al vrij vroeg kunnen laten horen... in zijn eerste symfonie bijvoorbeeld. En hoe oud was hij, was, was hij toen? Hij was 24 en dat werd door het concertgebouworkest uitgevoerd... onder leiding van Hans Rosboud. En iedereen was ervan overtuigd, hier is een uitermate getalenteerde jonge Nederlandse componist, van een soort die we eigenlijk toen niet hadden. Maar nu spelen ze het niet vaak meer, toch? Nee, maar ja, daar zit natuurlijk van alles achter. Er zit, er zit achter dat het hele programmeringsbeleid van symfonieorkesten voornamelijk op de kassa gericht is. Men durft niet veel meer. Heeft u die indruk, ja? Ja, die heb ik absoluut, die indruk. Uh, daarnaast heeft het ook vaak te maken met voorkeuren van artistieke leiders. Dat kan je dus ook niet kwalijk nemen. Nee, maar dat is voor hem natuurlijk niet leuk geweest. Nee, dat is niet altijd leuk geweest. Maar had, kijk, de, terwijl het Concertgebouworkest uh, na het vertrek van Marius Slothuis in het midden van de jaren 70... minder tot niks meer van hem is gaan spelen... is daar tegenover de zaterdagmatinee gekomen... waar Jan Zekveld 20 jaar lang buitengewoon intensief... ook werken van ja, hem heeft geprogrammeerd. Ja. En ook Kees Vlaardingenbroek nu doet dat weer. Dus... Je kan zeggen, goed, hij zit, niet, hij zit niet op twee podia... maar nou is hij op één podium. Ja. En hij heeft zelf een ensemble gehad, ensemble M. Hij heeft veel voor orkesten mogen dirigeren. Dat waren uh, anderen dan het concertgebouworkest natuurlijk later, Maar hij heeft wel uh, de radio-ensembles, de residentieorkest... heeft hij ook voor kunnen staan. Dus hij heeft ook kunnen laten horen wat hij zelf als ja. dirigent kon. En hij was ook docent. Heeft u ooit les van hem gehad? Ik niet, nee. Oh. nee maar ik heb, uh, in, in dat opzicht uh, kom ik uit een hele andere hoek... als, als uh, componist wat betreft mijn lessen. Maar ik heb wel... Het geluk gehad dat ik vanaf mijn 324ste eigenlijk alle belangrijke Nederlandse componisten regelmatig heb kunnen interviewen, spreken, eh, omdat ik natuurlijk mijn andere kant als muzikoloog daarvoor kon gebruiken. En uiteindelijk is dat met uh, Otto Ketting ook een, een, een goede vriendschap geworden. Niet het, zo hè, niet het soort vriendschappen dat je elkaar de deur plat loopt, maar dat je wel gezellig met elkaar een, een goed gesprek kan hebben over ook in de huiselijke sfeer, over muziek, over het gezin. Ja. over uh, ik, uh, zijn uh, tweede echtgenote uh, Gabi van Ottolo, was een dochter van Willem van Ottolo. Hij was een, heeft zelf nog als jongetje van in de twintig trompet gespeeld... bij het residentieorkest onder leiding van Willem van Otterlo. Dus ze hadden daar een soort gemeenschappelijke geschiedenis. De, voor de een de vader, voor de ander de dirigent... Aan wie die, van wie hij zoveel geleerd heeft. En eh, je merkt dat, dat dat soort gesprekken ook daarover... van hoe was dat nou vroeger en hoe werkte dat... dat, dat ja, voor mij was dat bijzonder interessant en daar merkte ik ook hoe een, een, een warme persoonlijkheid Otto Ketting altijd was. Die we over een heleboel jaren nog zullen herinneren. Zeker, oh, en ik hoop zijn muziek vooral. Heel hartelijk dank, Leo Samama. Hij is muzikoloog dus en zelf ook componist. En we spraken alleen van het overlijden vandaag... van componist Otto Ketting op 77-jarige leeftijd. Dank u wel, hè? Ja, met genoegen. Tot half negen, Twee Dingen, van Omroep Max. met Margrethe Rijntjes. Nog steeds overheerst hier het beeld van mijnen en mijnwerkers. Maar binnen afzienbare tijd zal daar verandering in komen. Vele mijnen zullen de kolenwinning stopzetten. Vele mijnwerkers zullen naar een andere werkring moeten uitzien. De Margaret, het is algemeen bekend... produceert de tonnen kolen met grootste verliezen per ton. En er ging heeft besloten dat met ingang van 1 april 1966 de Mijn Maurits zal worden afgebouwd... waarbij een betrekkelijk korte termijn van drie jaar zal worden nagestreefd. Ja, het is 66 en de eerste mijn wordt gesloten... en daarna volgen er nog vele. De afgelopen zeven jaar zijn alle verhalen van de oud-mijnwerkers verzameld. Waaronder die van meneer Conte. Goedenavond. Goedenavond. Goedenavond. Weet u nog dat Joop ten die eerste mijnsluiting uh, aankondigde? Ja, dat kan ik me nog heel goed herinneren Ja? Hoe, hoe, hoe was dat voor u? nou ja, dat was eigenlijk ondenkbaar. Op dat moment zo van... Dan werd je toch overvallen en nou ja... Wie had dat gedacht dat het ooit tot sluiten kwam? Dat ja. nu... U heeft dertig jaar onder de grond gezeten, hè? Wat, wat moeten wij weten van werken onder de grond? Wat zult u nooit vergeten? Ja... Wat zal ik nooit vergeten? Nou, Hoe het er rookt? Als, nou ja, de, de, kijk, als je, die lucht die je daar inademt. Dat is natuurlijk geen frisse buitenlucht. Is nee. dat. Dus daar heb ik in het begin heel erg aan moeten wennen. Dus. Wat is het voor geur? Is het wel eens nu dat u wel eens ergens loopt en denkt. hé, hey, zo ruikt het. Zo rook het. Nee, nee, nee, dat kan ik. Het is natuurlijk ook wel zo dat ik op dit moment.. Uh, is mijn reuk, orgaan, dat functioneert eigenlijk niet meer. Nee, nee. Dus ik ruik, ik ruik dus niks meer. Nee. Dus wat dat betreft... Nee, maar het was gewoon... Uh, die lucht... Ja... Net of je te weinig lucht, lucht binnenkreeg. Ja. Te weinig zuurstof. Zo, zo voelde het dan in het begin. U uh, en ook uw andere collega's die zijn uh, geïnterviewd... en uw verhalen zijn verzameld voor een project. Onze Mijnwerkers, de laatste mijnwerkers heet het. Uh, Eugène van der Bos, u bent initiatiefnemer daarvan. Goedenavond, u ook? Ja, het is, het is Onze Mijnwerkers, hè, heet het. Ja, Onze Mijnwerkers, zei ik het fout? Nee, niet de laatste mijnwerkers. Dit heet dus nu uh, onze mijnwerkers, dat is de website. Oké, okay, de website, precies. Want u heeft die verhalen uh, verzameld. U bent die mensen gaan interviewen. Uh, waarom wilde u dat? Omdat ik in 2004 maakte ik een serie voor, uh, voor L1, waar ik dus nu zit. Ja. En ja, dat, dat is was een de serie regionale van. Een centrale omroep bij Limburg. Ja. En dat waren zes delen. En na die. Interviews had ik zoiets van, nou, de mensen durven eindelijk weer alles te vertellen. En de mijnwerkers waren blij dat ik, dat ik daar kwam. En toen ben ik met dat initiatief uh, naar Joost vrij gegaan. Die is uh, producent en ook uh, documentairemaker. En samen zijn we begonnen om, uh, om eens te kijken of we geld konden krijgen om meer ja. mijnwerkers te gaan interviewen. En, en daar wat... zijn we in 2007 mee begonnen. En wat, u heeft dus een heleboel van die mijnwerkers gesproken. Wat, wat blijft u bij van al die verhalen? Dat, dat, ze uit, uh, ja, dat die herinneringen echt uh, ja, diep uit het hart kwamen. Dat het, het waren interviews, echt oral history interviews... van drie, vier uur. Dus we kwamen daar om twaalf uur... en we gingen pas om nu op vijf, zes weg bij al die mijnwerkers. En hun hele leven ging voorbij vanaf de geboorte. Uh, hoe ze naar de Lakerschool ging, hoe ze naar de kerk moesten... Uh, hoe ze de, de, de mijnopleiding zijn begonnen... En, en hoe het was de eerste keer naar beneden. Ja. En dan ook nog... De oud-mijnwerks die, die wij nog gesproken hebben... die, die werkten in de dertige jaren, dus in die crisisjaren. En dat zijn echt hele mooie verhalen geworden. Ja, meneer Conte, we hoorden meneer Van den Bos zeggen... de eerste keer naar beneden. U was vijftien. Weet u nog hoe dat was? Ja, dat kan me nog heel goed herinneren. Vertel eens. In het begin. Je denkt eigenlijk dat je dan je grond inzakt, hè. Doordat je die, die plotseling omlaag gaat. Maar lichaam dat lichaam, dat wil niet meteen mee. En dat was eigenlijk wel een rot gevoel. Dat is, wel, dat is wel even wennen. Was het eng? Vond u het eng? Ja, ik vond het ook eng, ja. Ja, want uw vader, uh, die werkte eerst in, uh, in de mijnen. Maar die was overleden, kort daarvoor, aan stoflongen. En ja. toch bent u naar beneden gegaan om daar te gaan werken. Tja. Het is natuurlijk zo dat... Uh, ik ben naar beneden gegaan omdat mijn vader, die is toen, over, toen mijn vader overleed... toen hebben we ongeveer een, een jaar moeten wachten tot we geld kregen weer. Dus de familie konten, die die kreeg geen geld. Nee, u moest wel, bedoelt u? Ja, ik, moet, ik ja. moest wel. Mijn moeder wilde dat eigenlijk wel niet. Maar ja, hoe ze, hoe ze wel aan geld wilde komen, daar had ze geen, geen idee over. Ja, meneer Van der Bos, u heeft dus behalve meneer Conte... nog een heleboel andere mijnwerkers uh, gesproken. Um, het, zijn er, het zijn er precies 55. Die 55. staan dus ook allemaal op de... Ja. En dat, dat je ziet dat het belangrijk is, dat het opgenomen is geworden... is dat de helft nu al dood is. Ja, ja sinds u bent begonnen is de helft al dood. Ja, en dat is ja dus in 2007 ook... waren de opnames en, en nu is 2012 en de helft is al gestorven. Heeft u het gevoel gekregen dat u na het horen van al die verhalen... Uh, uh, weet hoe het is geweest in die mijnen. Ja, ik heb wel een gevoel van... Uh, Vertel, zeker in die, hoe in denkt die, in die, u? Nou, zeker in die crisisjaren. Dat, als je ziet, uh, we hadden vandaag een fragment van meneer Allarts... die dus nog als, als paardenjongen heeft gewerkt. En dan, dan krijg ik wel het gevoel van... Jee, wat een werk is dat daar geweest. Dat, dat je met paarden de kolenkarren uh, naar de schacht moest brengen... en dan weer, weer terug naar, naar de pijler. En dan, ja, ik kan wel een soort gevoel dan ineens krijgen... van uh, wat een werk is dat geweest. Ja, en het was geloof ik ook heel warm daarbinnen, toch? Ze, ja, ze, ze zaten op 800, 900 meter. En, het, en per 100 meter gaat het 2 graden omhoog. Dus ze zaten echt, uh, volgens mij, in 2, 33 graden. En, en ze dronken dan ook, wat ook meerdere zeiden, van uh, meer dan 6 liter thee per dag. Dus dat, uh, dat kun je nagaan. En was er veel saamhorigheid? Wat hebben ze daarover verteld? Het is met, met elkaar daar toch inderdaad al die honderden meters onder de grond. En dan met elkaar de hele dag... Ja, je had, je had dus zeg maar pijlers van twee, van 300 meter. Daar zat je met z'n veertigen in. En iedereen moest dus veilig werken. Want als één iemand het niet deed, dan, dan stortte dus het dak in. Dus het, de kameraadschap, dat was heel erg groot. Dus iedereen moest goed, goed veilig werken. En dan kwam je er met z'n veertigen weer die pijler uit na zes uur. Ja, die kameraadschap, meneer Conte, wat, wat kunt u daarover vertellen? Heeft u nog contact met mensen met wie u toen gewerkt heeft? Op dit moment, ja, ik heb nog heel veel contact met mensen... Die toen, toen de tijd ook ondergronds waren. Wat deelt u? Dus nu was dat mijn vrienden, vriendenkring natuurlijk. Die waren allemaal, de meesten die werkten ondergronds dus. En daar heb ik, die contacten die toen zijn gelegd, die zijn gebleven, die heb ik nu nog. Heeft u het gevoel inderdaad dat, dat u iets met elkaar beleefd heeft wat de rest van de wereld niet begrijpt, eigenlijk? Ja, wij hebben toch is nog altijd wij, wij mijnwerkers. Wij onderling hebben toch een band... waarvan ik me niet kan voorstellen dat andere mensen het ook hebben. Dat, dat merk je ook zo. Als je ergens bij elkaar bent, dan zie je toch die, de ex-mijnwerkers... Die, die kruipen bij elkaar en die hebben hun verhalen. En zijn dat dan inderdaad de verhalen over toen? Ja, dat zijn de verhalen over toen. En is er een verhaal wat altijd weer verteld wordt... De, an de anekdote van onder de grond? Ja. Nou, nee, dat, dat zou niet één anekdote eruit kunnen halen. Weet u er een meneer Van der bos iets waarvan u denkt... oh ja, dat, dat is een mooi verhaal, dat zal ik nooit vergeten. Um, nou, ze zeiden ook altijd tegen elkaar glukauw... daar hebben ze altijd wel hele, hele grappige verhalen over. De een die zegt, van het, is, het betekent dan, kom goed boven... en de ander zegt, van nee, je komt dan goed beneden... En, en, ja, er zijn, er zijn de iedereen heeft er een heel ander verhaal over. Dus wel heel grappig. Nou, is het zo dat uh, de jaren zeventig werden al die mijnen gesloten uiteindelijk? 45.000 mannen, want het waren eigenlijk altijd mannen, toch? Ja. ja. ja die mij, moesten ja. ander werk vinden. D dat was wa waanzinnig natuurlijk, hè, toen? Ja, dat was een opgave toen. Dat moet, Wat moet, bent u dat gaan doen, meneer Conte? Ik ben bij de gemeenschappelijke medische dienst gaan werken als arbeidsdeskundige. En kon u daar meteen uh, aan de slag? Ik kon dan meteen aan de slag. We hadden wel, maar dat kreeg dan iedereen, niet, niet alleen ik omdat ik in de wijn gezeten had. We kregen een opleiding van vier maanden om dat werk te kunnen doen. dus Wij moesten mensen begeleiden die uit het arbeidsproces waren gevallen. moesten we begeleiden naar passend werk. En voor voorzieningen moesten we zorgen waar, waar werkvoorzieningen nodig waren. Nou, en dat, uh, en dat werd dus in die vier, vier maanden... hebben we dat geleerd ja. of aangeleerd gekregen. Ja. En toen konden we, kon je beginnen als arbeidsdeskundige. En meneer van der Bos, want dat was natuurlijk dramatisch hè, voor Limburg... dat opeens 45.000 mannen naar ander werk moesten zoeken. Ja, ik, maar goed, uh, ik, ik, was, ik was toen 15 jaar toen dat allemaal, allemaal een beetje gebeurde. Dus ik heb dat niet echt intens meegemaakt. En wat hebben zij u, u daarover verteld? Nou, er ze zijn, er zijn natuurlijk ook wel belazerd. Er zijn ook natuurlijk bedrijven naar, naar Heerlijk gekomen... die dus na twee, drie jaar gewoon weer gesloten werden en, en, en verdwenen... Met, met de subsidies die daarvoor gegeven waren. En dat, dat, dat zijn natuurlijk ook dramatische verhalen, vind ik dat wel. En zijn ze daar nog kwaad over? Daar zijn ze nog wel kwaad over, ja. En, en het natuurlijk, je kan nagaan dat er komt dus. Fabrieken dat, dat ineens die oud-mijnwerkers mijn, met die grote kolenschoppen, die moeten dan ineens kleine autootjes in elkaar zetten... of, of, of draden aan elkaar uh, gaan nieten. Dus dat was natuurlijk vreselijk voor die, voor die, uh, voor die Ja, Nu hebben we de Oral History dankzij u uh, op, uh, op internet. Op uh, onze mijnwerkers.nl kun je al die verhalen uh, zien. Het zijn uh, 1071 fragmenten... Wat hoopt u dat als mensen daarna gaan kijken, die verhalen horen, wat, wat hoopt u dat ze daarvan leren, wij? Nou, dat, van het beroep uh, mijnwerken bedoel je? Ja, of, of, of misschien iets anders, ik weet niet. Nou ja, ik, ik, ik vind het wel heel mooi dat, dat al die, die mijnwerkers gewoon hun hart hebben gelucht en hun hele verhalen hebben verteld. En ik denk dat het wel een, een, een heel uniek project is geweest. En ik hoop dat iedereen gewoon echt met veel belangstelling... daar uh, doorheen gaat uh, zitten zeppen. En, uh, en dat ze daar gewoon eens een beetje aan kunnen horen van... van ja, hoe was dat Zo nu was daaronder dat in die koel? Ja. Ja. En hoe en was die herinnering? En meneer Conte, wat mogen we wat u betreft nooit vergeten? Omdat de mijnwerkers jarenlang... toch wel de economie op pijl hebben gehouden. Want voordat, voordat die... die, die uh, in kwam van het van mijnen. toen waren ze toch... toen heeft het land er toch maar goed van geleefd, moet ik zeggen. Ja... Goed, um, ik wil u beiden heel hartelijk bedanken. Eugène van de Bos, dus bedenker van het project Onze Mijnwerkers. En Pep Conte, oud-mijnwerker in uh, Limburg. Meer informatie, ik zei het al, uh, over dat project. En daar kunt u trouwens dus ook al die mooie, prachtige verhalen zien en horen. www.onzemijnwerkers.nl Dank. Ja, dit was hem. Twee dingen op deze donderdagavond. Straks neemt BNN het van ons over. Hier op Radio 1. Uh, Willemijn Veenhoven. Die heeft ook zich weer ingelezen op allerlei onderwerpen. <laughs> ja, zeker. Ja, ja natuurlijk. Ja. Nou ja, dat had eigenlijk niet gehoeven. Want ik wilde het het hele uur hebben over uh, onze Luc. Want Luc heeft vandaag ja. een belangrijke prijs gewonnen. Daar ja. komt hij binnen, onze Golden Boy. Ja. Uh, dus daar gaan we het zeker over hebben. Maar, maar toen zei Luc, nee, nee, een heel uur vind ik te veel eer. Dus we hebben ook nog wat andere dingen. We hebben het over onder andere de laatste Thunderdome, die komt er aan, je weet wel, de gabbers in zijn tijd. Uh, aan zijn komende zaterdag het laatste feest. Wat heeft dat feest betekend, daar hebben we het over. En um, Dakar komt er weer aan, de rally. Zometeen twee coureurs en al hun, uh, nou ja, gruwelijke ervaringen tot nu toe. Dat allemaal, eerst het nieuws van half negen. Hier is Mark Visser. Radio 1, het NOS-journaal. De reserveringsplicht bij de FIRA moet niet worden afgeschaft. Dat heeft staatssecretaris Mansveld gezegd. De trein die sinds vorige week tussen Amsterdam en Brussel rijdt gaat 250 km per uur. Bij die snelheid is het belangrijk dat alle passagiers gegarandeerd kunnen zitten, zegt Mansveld. Bij de poging om de gestrande bultrug op het onbewoonde eilandje Razende Bol bij Tessel te redden... wordt ook een helikopter ingezet. Vijf boten van de KNRM proberen een dier te redden. KNRM, Ecomare en de gemeente Tessel doen een ultieme reddingspoging. De boten proberen een gul te maken en het dier door de gul naar zee te trekken.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 Willemijn Veenhoven. Het is één over half negen. Goedenavond. De Dakar Rally, vroeger heette dat de Parijs-Dakar, die komt er weer aan. Na negenen, Tim Coronel en Chris Leitz. Twee mannen die de ontberingen van de woeste Zuid-Amerikaanse natuur gaan trotseren. En die dat al heel vaak gedaan hebben en daar fantastische verhalen over hebben. En de homo-cafés lopen leeg. Gay Nederland gaat tegenwoordig veel liever naar hetero-horeca. Nou, wij vragen wat Hans Klok ervan vindt, want die hangt regelmatig zelf aan de roze tap. Zet je webcam aan en dan zie je mij en dan zie je Duncan Stutterheim, de grote baas van IDT. En uh, gaan, we gaan het zo meteen over Thunderdome hebben. Zaterdag, de allerlaatste Thunderdome. Een begrip in uh, de gabberwereld, vooral in de jaren negentig. Ga je het missen, denk je, Duncan? Nee, heel eerlijk, nee. Je hebt het wel gehad met die gabbers. Nou, daarom stoppen we. <laughs> ja, ja, dat is duidelijk. Ja. Zo meteen, want dat was, nou ja, die, die aan de graaf kwam er vast vaak. Zeker. Ja. Nee. Kaal nee, nee. nee. Maar er kwamen nou wat, per jaar nou, tienduizenden mensen op af, hè? Nee, in de, in de hoogtijdagen ja? was één op de drie jongeren uh, voelde zich verwant. Voelde zich gabber zelfs. Voelde zich gabber. Ja, en was een gabber. Eén e op de drie, dus dat waren er echt heel veel. Luc? Nee, nee ik was geen gabber. Ik had het aan Ja. De winnaar, Luc Ikink. De winnaar, Luc Ikink, onze golden boy. Geen gabber, maar wel winnaar van de Philip prijs. En dat is, Luc? Een prijs voor uh, jonge, jonge mensen die creatief en zorgvuldig taalgebruik bezigen. Nou, nou, dat doe jij iedere dag hier in, uh, in BNN Today, in, in de Topics. Ja, voor de Topics is ja. het vooral, ja, klopt. En, en, uh, wij kunnen niet anders zeggen dan van de voltallige redactie. We zijn waanzinnig trots op jullie. Ja, jullie waren ook allemaal hartstikke leuk. Ja, lekker dat is... juist, Nee, ik vond het echt <laughs> je je leuk. je nou, We stonden echt loeihard te gillen, namelijk. Ja. Ja. ja, jullie waren de enige die keihard gilden. Maar zoals altijd, overal waar, waar, waar dek komt, daar is het meest lawaai altijd. Maar goed, er is een prijs en die staat op de, uh, op de tafel hier. Dat is zo'n toeter is het. Dat is, uh, de, dat is de... mooi, hè? Ja, dat zijn prachtige prachtig dingen. Helemaal glasgeblazen. Die kun je zien op de webcam radio1.nl. Ja. Luc, heel erg gefeliciteerd. Dank je. hebt het verdiend en de topics moeten altijd blijven. Komt goed vind ook, Diode de Graaf. Ja, ik ben ook trots. Dank je wel. Ja, ja. <laughs> het sportnieuws. Het sportnieuws. Op de tweede dag van de WK Korte Baan, gaat het over zwemmen... waren alle Nederlandse ogen gericht op Jury Verlinde. De Vlinderslagspecialist. specialist plaatste zich gisteren voor de finale van de 100 meter. Hoe die finale ging, hoort u van Bob van der Tak. Geen medaille voor Jury Verlinde in deze sterk bezette finale. En eigenlijk zat dat er ook geen moment in... Verlinde had al vanaf de start het nakijken. Het waren Chet Leclo, Ryan Lochtie en Thomas Shields die hard weggingen. En Verlinde zag ze nooit meer terug. Hij eindigde uiteindelijk ruim verwijderd van het podium... als vierde in een tijd van 50-45. Een wat teleurstellende tijd... omdat dat nog tweehonderdste langzamer was dan gisteren in de halve finale. Het was dus duidelijk niet de perfecte race voor Voor Verlinde. En dat is natuurlijk wel nodig om op een wereldkampioenschap in de prijzen te vallen. De hoofdprijs was uiteindelijk voor Chad Lowe, de Zuid-Afrikaanse olympisch kampioen... op de 200 meter vlinderslag. Hij was nu op het WK Korte Baan in Istanbul... de beste op de halve afstand op de 100 meter vlinderslag. En de tijd van 48-82 mocht er zijn. Betaalde voetbal in Nederland zit nog steeds in de schulden. De clubs in de Eredivisie boekten afgelopen seizoen... een negatief resultaat van ruim 15 miljoen euro. De clubs in de Eerste Divisie belanden voor bijna 4,5 miljoen euro in de min. Maar de cijfers zijn wel beter dan die van vorig seizoen. Toen leden beide divisies een gezamenlijk verlies van 41 miljoen. De voormalig Rabobank wielerploeg gaat verder als het Blanco Pro Cycling Team. De Nederlandse wielerformatie heeft nog geen nieuwe hoofdsponsor kunnen vinden. Maar wel een nieuwe algemeen directeur, dat is Richard Plugge. De communicatiemanager bij de vorige ploeg volgt Harold Knebel op... Aan het einde, die aan het einde van het jaar vertrekt. Plugge legt uit hoe de naam tot stand kwam.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 Straks in Langste Lijn vanaf 10 uur. Met jou. Yes, oké okay dan. Hou je van Keen? Ja, ja, ja. Sovereign Light Café? Vast. Heel goed. Of nu de lievelingsplaats van Dionne de Graaf. Sovereign Light Café Keen. Radio 1, PNN Today. Gay bar, minder geliefd, homo mixt met hetero. Dat kopte Dagblad Metro vanochtend. Homo's die bezoeken tegenwoordig liever een hetero kroeg. En dat kostte dit jaar al zes Amsterdamse homocafés de kop. Hans Klok, Nederlandse bekendste toverhomo, die merkt dat ook. En die staat ons vanuit de coulissen even te woord. Hans, goedenavond. Goedenavond, hallo. Ah, jij bent uh, net weer vrijgezel. Waar ga jij dus nu op mannenjacht? Ga jij uh, naar een gay bar of naar een hetero tent? Uh, nee, ik ga gewoon, uh, ja, gewoon naar normale bars eigenlijk. En, uh, niet een speciale of gay wat, bar. Ik er nog wat leuks in de crew loopt uh, waarmee ik op reis ben. <lacht> ja, want jij vindt ze eigenlijk overal, op reis of thuis, maakt niet uit. Ja, ja ik, ik bedoel, ik, ik ging vroeger ook best wel veel en uh, nog wel eens hoor, naar echt gay bars, maar het is niet meer zo. Ik bedoel, uh, het, het hele beeld is ook een beetje veranderd. Weet je? Vroeger dan was, had je meer een soort stereotypen. Uh, ...homo's, uh, had je die leers zien... ...en had je mm -hmm. die hele verwijfde gasten. En, uh, maar ja, als je bijvoorbeeld ook al bij de vrouwen kijkt... ...bijvoorbeeld in, uh, Claudia de Breij of uh, Sarah Kroos... ...ze zijn hele mooie vrouwen, maar ze zijn wel lesbisch van vroeger dacht je bij een, bij een uh, lesbische vrouw, Echt, dan had je zo'n pot uh, idee van iemand met stekels en een duimpak aan, weet je, heel aantrekkelijk. Ja, ja, ja, ja. ja. Ik denk dat dat een beetje veranderd is, dat uh, ja. me homoseksuele mensen wat meer ja. uh, zekerder zijn. Maar bedoel je daarmee dat uh, vroeger homo's veel meer, uh, misschien leernichten waren, veel meer in een bepaalde categorie hoorden en daarom naar die speciale bars gingen? En nu is het, zijn ze zo gemixt met, uh, met hetero's dat ze ook meer naar hetero tenten gaan? Ja, dat denk ik wel eigenlijk. Ik denk dat ze, dat ze gewoon uh, dat, dat, wel, dat wij onszelf niet meer zo in een hokje willen douwen. Ja, denk ja. Ik. De, de homo is minder stereotyp dan vroeger. Ja, dat vind ik wel. Ja. Um, alhoewel de tolerantie wel weer een beetje naar beneden gaat, weet je, dat komt natuurlijk. Uh, ja, dat heeft, wel, dat heeft wel heel veel oorzaken. Maar um, nou, ik denk, uh, als, als ik naar gewoon de bar uh, ga, dan uh, zie, zie ik wel uh, genoeg leuke mannen voorbij komen hoor. Ja, daar hoef je echt niet voor naar een gay bar. De leukste zijn altijd getrouwd. Die ja, ja, discussie. Daar, daar heb ik ook altijd last van. Ik herken het. Nou, dat is ook bij hetero zo. Maar ik zou me ook kunnen voorstellen. Juist uh, dat het wel heel handig is. Ik bedoel, nou, het kan heel je, handig zijn. Want, ja toch? Want je hebt dan niet meer natuurlijk dat je het hoeft af te vragen wat ja. iemand is. Dat is ook wel weer vaak heel erg spannend. weet je? Ja. Want eigenlijk zit het natuurlijk in iedereen. Iedereen is een beetje homo, een beetje lesbisch, een beetje hetero. Mm, en met een ja. slok op dan... Uh... Nou, weet ik niet of dat zo is. Misschien, nou, jij wel hoor. <laughs> oh, ja. nou, nou. nou, maar als je een beetje van mensen houdt. Als is een beetje van mensen Dit gesprek krijgt een hele rare wending. <laughs> uh, nog even één vraag Hans. Uh, je ziet het omgekeerde ook. Hè? Dat uh, hetero-publiek gaat ook vaker naar, naar homocafés. Ja. Merk je dan dat homo's misschien, misschien die graag onder elkaar willen zijn? Vinden die het misschien vervelend als die hetero's in, in hun territorium komen? Ik denk dat we de hetero's vaak naar homocafés gaan. Omdat er vaak een gemoedelijke sfeer is. Vaak uh, in homocafés draait natuurlijk heel erg uh, veel campmuziek. Dus veel uh, Dolly Dots en Share. En dat soort. Uh, het is wel een soort van gezelligheid kun je er vinden. Maar mm. nou, Ik weet niet of, of andere homo's zich daaraan ergeren. Uh, ja. het, het heeft natuurlijk iets makkelijks. Als je naar een gay bar gaat, dan, weet, dan ga je ervan uit dat iedereen gay is daar. Dus je hoeft dat niet. Uh, de kans dat je naar een blauwtje loopt omdat iemand anders geaard is, is, is minder. Is minder, ja. ja. Maar ja, er zijn er dus al zes um, gestopt dit jaar, omdat er ja. minder animo is. Dus wat moet de homo-horeca doen om, om jou als homo binnenboord te houden? Ja, dat is een goede vraag. Daar zou ik eigenlijk geen antwoord op weten. Wat moet je doen? Ja, gewoon uh, ja, de gelegenheden waar jij het over hebt, die gesloten zijn, zijn denk ik allemaal in Amsterdam. Mm. En uh, het uitgangsleven in Amsterdam is überhaupt een beetje suf geworden. Weet je. We pretenderen een wereldstad te zijn, maar om twee uur is alles dicht. Dus ik denk dat het ook een beetje daarmee te maken heeft. Dus in, ik denk dat... in meer plekken buiten Amsterdam homo horeca openen, wellicht? Uh, misschien is dat een goede, ja. Goed. Volgens mij moet jij nu het podium op. Succes. Ik uh, ga opschieten, ja. Dankjewel. Houds klok, dankjewel. Groetjes, doei. Zometeen weer het dagboek van fotograaf Tom Daams. Die probeert Syrië in te komen. En wil je meetwitteren met ons? Dat kan natuurlijk. Hashtag BNN Today. Overmorgen, dan wordt er een tijdperk afgesloten... namelijk het tijdperk van de Gabbers, zaterdag. Dan vindt in de rij de allerlaatste Thunderdome ooit plaats. Nou, Thunderdome, dat was tijdens de opkomst van de Gabber... begin jaren negentig, was het meest toonaangevende feest... waar massaal, laten we zeggen, onze kale makkers op afkwamen. En op dit soort feesten werd onder andere dit soort muziek gebruikt. In de studio Duncan Stutterheim, oprichter en eigenaar van ID&T. de organisator van dansfeesten in Nederland, natuurlijk ook van uh, Sensation bijvoorbeeld. Jij begon twintig jaar geleden met die feesten. Goedenavond hey. nogmaals. Je zei net tijdens het begin van de show: "Zei je, ja, ik ga het niet missen." Nee, omdat ik, ik wij hebben met Turnhoudomeer in die hoogte dagen meegemaakt. En de laatste vijf, zes jaar was het voor ons iets minder. waren er zelf iets minder passie voor. Ja. En de hardcore scene is natuurlijk iets veranderd. En uh, ik zelf ga het niet missen om... Ja, wij genieten enorm wat er gebeurd is in die 20 jaar. En van die hoogtijdagen en ook wat mindere dagen. En nu vonden wij het na 20 jaar... Elke vijf jaar deden wij een jubileum. Hadden we iets van... Volgens mij is dit ons moment als uh, 35-jarige voetballer... die zegt, ik moet gewoon stoppen. <laughs> maar wij is dat ook stoppen. persoonlijk, omdat je denkt... Ik weet niet hoe oud je bent, maar ik schat ergens 41. in de 30, Oh, nou, 41 Dat je denkt, hardcore gabber, dat, is niet, dat, dat, dat past niet meer bij mij. Nee, uh, wij zijn met... Nou, het hele team ook eer van en heel alle jongens... Van ID die zitten er ja. nog steeds. Ja. En die O, die is feesten. En uh, ons eigen hart en passie zitten minder. En uh, ik hoop heel erg wel, en waarom ik het niet mis, is omdat ik heel erg geloof dat uitgaan en nachtleven en subculturen moeten ontstaan door passie. Ja. En die moeten gebeuren door mensen die dat doen. Ja. Dus ik ga het niet missen, omdat ik ja. weet zeker dat nieuwe jonge mensen dat weer gaan doen. Maar is er, want dit, we hebben het nu over de jaren 90. De hoogtijdagen ja. van de gabber was, nou ja, wat was het, 3, 4, 5, 96? 92 tot 98. 92 tot 98. Ja. Um, als we het even over, over die tijd hebben, is dat, het is, het is nu, nou ja, we hadden het er net even over, het bestaat nog wel, maar het is marginaal geworden, de houder. Ja, het is echt de, een subsubsidie, heel klein. En... Schets even hoe groot het toen was. Nou, alleen al op ons niveau, maar het was, we hebben gewoon vijf jaar, we waren de wekelijks feesten, en niet één, er waren soms wel vijf feesten, vier feesten, soms waren er wel eens feesten tegelijk in de Jaarbus, de vechse Banen, in Utrecht of Groningen, en dan achter elkaar wekenlang. En uh, nou, wat ik en zei daar... al, één op de drie jongeren voelde zich, uh, had affiniteit ermee. We hebben meer dan vier miljoen CD's verkocht in al die jaren. En het was dat, gigantisch. Dat was, Bizar groot, ja. Mm. En eigenlijk, het had nooit van media aandacht. Alleen je zag het op een gegeven moment wel. Dat is gewoon het straatbeeld was wel normaal. Ja. Je bedoelt kaartgeschokken? Ja, en op een gegeven moment. In het begin was het niet zo. Alleen na twee, drie jaar kwam die hype achtige cultuur. Waarbij de gabber natuurlijk als een... Maar het werd echt gigagroot. Een van de mensen die daar ook bij hoorden. Hardcore fan van het eerste uur. Dennis Cornman goedenavond. Goedenavond. Um, jij was bij de allereerste Thunderdome in Tialf, Heerenveen, 92. Zeker. En je hebt er daarna nog heel veel bezocht. Heb je ooit zoiets meegemaakt? Nee, zeker. Die tijd was natuurlijk helemaal, helemaal nieuw. Toen kwamen vanuit de, de underground feesten. En toen kwam je uit de oude, ja, oude pakhuizen en de oude slachterij. En dan ben je stond je in een grote uh, jaarbeurs of een grote ijshals. Of tielf, en, ja, dat was ongekend. Wat, wat, wat, werd... wat betekenden die feesten voor jou? Ja, dat betekent, ik wilde er niet heel zwaar wegen over gaan doen, maar het was gewoon een weekend uit de bol gaan. En dat, dat, als die feesten op zaterdag waren, dan begon het feest voor jou ja, misschien al op vrijdag. En dan eindigde het op maandag. En dat ging rustig het hele weekend door. Maar het feest was dan wel uh, ja, de, de kerst op de taart van het weekend. Dat was het hoogtepunt. daar, daar Leeft hij naartoe en, en daar, daar genoot je van Adenaar. Ja, en er werd altijd veel gezegd van die tijd dat het zo um, gebroederlijk was. Dat, dat iedereen vriend, dat al die gabbers vrienden van elkaar waren. Is dat ook wat je je nu herinnert? Die sfeer van, van verbroedering? Ja, en, en al voor die gabbertijd, want toen de eerste Tunneloo begon, toen was het, dat zei Duncan net ook al, was die hele gabberstream. Die was er nog niet echt, dat kan later pas, weet je. Die house zien en later die hardcore zien. Het was ook zo, je kwam over één door het was gewoon de hele nacht beuken en uit je dak gaan mm. en het naar je zin hebben met elkaar of je een housje aan had of lang haar aan had of een uh, driedelige grijs pak aan had, dat maakt het verder geen donder uit. Nee. Uh, er, worden, er zijn natuurlijk genoeg, maar we hebben nu daar niet genoeg tijd voor, vind ik ook niet zo nodig. Maar er zijn natuurlijk huh. enorm veel verhalen over de enorme hoeveelheden drugs die daar gebruikt werden. Is weer een ander hoofdstuk. Wat ik alleen nog wel even van je wil weten is, heb jij die tatoeage? Uh, die tatoeage? Die tatoeage? Nee, nee, nee. nee, nee? nee. Daar, okay. Ik weet nog wel een bepaald feest... waar op een gegeven moment volgens mij dat je daar ook getatoeëerd kon worden... tegen een schappelijk bedrag en dan die tovenaar kon laten tatoeëren. Ja. Dan zag je die mensen half verdwaasd rondlopen op die feest. Dat ik, nou, nee. Zo uh, die ik, heb je maar, niet, niet goed. goed. Dennis, dankjewel. Nou, goed. Dank je. Ja, dit, uh, ja de, de, de, moet je even uitleggen, want ja, wel, die tatoeage... is het niet alleen mijn wappie. Uh, nee. uh, uh, nou, bij ons was het altijd als je inderdaad een uh, pop... De Wizard. We hebben nog niet eens een officiële naam ooit je Dat is wel grappig. Maar het logo was logo, dat, De Wizards? Wizard. Ja. En, en, uh, de Wizard. Mensen die tattoo waren, konden gratis naar binnen. Dus voor dit feest. Uh, we wisten dat we al veel hadden, maar duizenden mensen hebben zo'n tattoo. Ja. Um, voor dit feest kon je naar binnen. En we hebben. Op een gegeven moment moesten we echt stoppen, want we hadden echt geen kaarten meer. En er hebben zich nu 853 mensen aangemeld. Uit 24 landen. En als je die tatoeages ziet, die komen niet uit de nacht. Dat zijn echt. Sommigen hebben hun hele rug. <lacht> gewoon hun totaal hun hele rug. Ja. Met dit gedaan. Dus het heeft voor heel veel mensen. Uh, ik heb hem hier staan trouwens. Uh, ah, jij hebt hem uh, ook. Ik zie, ja, op de radio heb je niet zoveel. Ja, we hebben webcam, radio ja. 1.nl. Daar ja. staat op. Uh, ik heb mijn pop ook, maar. Ja. Het heeft voor heel veel mensen. was het wel een, een belangrijke periode uit hun leven. Uh, ja, echt een jongere cultuur daarin. Ja, J jij hebt er ook, of jullie, IDT, hebben de hardcore een gabber internationaal gebracht. Ja. Uh, was dat in die tijd Nederlands beste exportproduct? Nee, niet zoals het nu is. Maar toen, niet zoals nu met de, met nou, de nu trends? Nu is het veel meer. Met de club, nou ja, met de Tresto en de DJ's en wij met de feesten. Dat is vele malen professioneler en groter. In die tijd waren het uh, af en toe DJ's die draaiden. En dat, het was ook nog allemaal niet zo professioneel. Wij ook helemaal niet. Nee. Wij, wij waren gewoon een jongensclub wat uit de hand gelopen. Succes had en... Uh, Wisten wij veel. Op een gegeven moment zaten met Twinderman, of moesten aan de bak. En, maar toen de hype over was, moesten we ook ineens, uh, ja, ineens ontslaan. En, dus, uh, helemaal niemand heeft die tijd heel serieus gen uh, genomen. Ook wij het niet. is een per ongeluk een beetje heel erg groot geworden, die, ja, die Tunderdome feesten. die dj's verdienden bakken met geld. en de, Het was ook bussen vol. We gingen naar Antwerpen met 140 touringcars. Uh, het Duits, het was gewoon wat is, wat is je mooiste herinnering aan die tijd? Na die, die Antwerpen, dat we moesten de bussen parkeren... en dan zag je al die bussen op de snelweg. En dan dat gevoel van... Van bezoekers bedoel van je? Van bezoekers, die kwamen. allemaal ernaartoe. En dan, ja, parkeer maar 140 bussen. En dat was drie kilometer gewoon uh, geparkeerd. En dan het Duitsland, en, maar ook de festivals in de nacht. Um, het domein op dat moment, om met, met 35... Want dat waren echt homo gezinde uh, in de zin van één groep uh, ja. gezinde mensen daarin. Die allemaal voor, die, voor deze muziek kwamen. Dat is ook heel specifiek... Echt liefhebber muziek. Net zoals hard rock dat was. Of dat was hardcore ook. Of je vindt het te gek of je haat het. Er zit niks tussenin. Dus als je dan met 40.000 mensen tegelijk s'nachts op een festival staat. Ja, die plaatjes vergeet je never. Ik denk dat je komende zaterdag toch stiekem een klein beetje emotioneel gaat worden. Als ik je nu zo. Nou hoor. ja, ik krijg nu ook je Tuurlijk. Het is, het is een, Alleen ik, ik zal het niet. Ik ben niet iemand die het mist. Omdat ik weet ook dat er nu. Te gek, ja, is... De week daarna hebben we toevallig een heel nieuw feest van 17.000 mensen. Uh, met alleen maar nieuwe muziek en helemaal nieuwe jonge mensen. En daar kan ik net zo van genieten. Alleen, ik vind het ook te gek nu dat wij. we stoppen ermee omdat we voelden van nee, de passie zit er minder in. En het alle mensen dat nog een keer. Een keer ja, we, we voelen ook dat iedereen zegt: ik ga gewoon nog één keer knallen. en we gaan nog één keer met. Al, we hebben alle dietjes uitgenodigd ook. aan uit de hele wereld. Ja. Zeven waren we eerst drie salen bedoeld. Maar toen zagen we dat het zo gek werd. toen hebben we zeven salen nu. Dus de hele rij... Ja. Komende zaterdag in de rij. Het grootste feest ooit ook nog. Dat is helemaal de grootste Tunderdam ooit. En Dione de Graag vroeg net nog, kan ik nog erbij? Maar is misschien een Zeker. beetje te laat, Dione. <laughs> Duncan Stutterheim, succes zaterdag. Dankjewel. Dankjewel. Hou je hiervan, de killers? Ja? Ja, ik ook. Dankjewel. When the call came down the line Up to the platform of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 De goede plaats. De killers. Human. Tom Daams kon de verschrikkelijke nieuwsbeelden vanuit Syrië niet langer meer aanzien en stapte als 28-jarige oorlogsfotograaf zonder enige ervaring op het vliegtuig. Maar na een paar weken aan de frontlinies te hebben doorgebracht, keerde hij terug naar huis. Hij moest eventjes op adem komen, maar was vastbesloten om weer terug te gaan. Nou, Tom hield woord van dit tweede avontuur houdt hij nu voor ons een dagboek bij. De afgelopen week hoorden we zijn verhaal vanuit Libanon. Vandaag maken we voor het eerst kennis met zijn gezelschap. Vandaag in dag vier, je bent helemaal gestoord. Ik ben hier in Libanon met twee uh, journalistiek studenten die een uh, documentaire maken over mijn reis naar en in Syrië. Jeroen Zwaan en Juri Straver. Hi. Hey. Jullie hebben de afgelopen dagen mij gevolgd met de camera en jullie hebben mij uh, van up close kunnen meemaken. Uh, hoe kijken jullie hier tegenaan? Bijna altijd ben je heel ontspannen. De grapjes en weet ik veel wat, maar dat kan ook een beetje een soort van masker zijn om de spanning te verbergen. Maar over het algemeen ja, vind ik mij verdacht relaxed, uh, moet ik zeggen. En Juri, vind jij dat ook dat ik verdacht relaxed ben? Uh, verdacht zou ik het niet noemen, maar... Je komt echt super kalm over, bijna de hele tijd. En ja, zo'n paar momenten, dat misschien één of twee of zo in een hele fucking week, dat je iets merkt en dat je wel toch echt gespannen bent. Uh, maar dat is voornamelijk als je nog niet zeker wist dat je nog geen plan had. En nu eenmaal een plan hebt, is echt alle spanning weg. Um... Uh, hoe, hoe kijken jullie aan tegen de manier hoe ik de grens wil oversteken? Ja, ten eerste, je bent gewoon gestoord. <lacht> en ten tweede ja, vind ik het wel een, een manier die, die respect afdwingt. Het is ook wel een, een manier waarbij je denk ik, dicht bij de mensen kan komen. In plaats van bijvoorbeeld en beide dingen doen. Ja, ik denk dat het levensgevaarlijk is waar je mee bezig bent. En ja, waar we nu zitten is het al best wel te merken dat de mensen hier anders zijn. Op zich super vriendelijk nog steeds. Maar je merkt dat er een soort sfeer is uh, naarmate je... ...verder van de hoofdstad af bent hier. Je merkt dat het allemaal wat uh, onduidelijker wordt wat er gebeurt. En tenminste voor mij is dat zo. En uh, wat vinden jullie van de mensen die mij naïef noemen? Ja, die denken dat ze je niet echt goed kennen dan. Het is geen naïviteit, het is geen overmoed of zo. Je weet waar je mee bezig bent. Ook al is het nu pas je tweede keer. Oké, okay, en jongen, wanneer, uh, wanneer wordt de documentaire keer? Ja, hangt een beetje van jou af. Volgens mij juni komt een officiële première. Ja, in de tussentijd zullen we je natuurlijk ook nog volgen. En je hebt een helmet mee. mee. Vette beelden uit Syrië. Ja, inderdaad. Als ik hem niet vergeet aan te zetten. Dit was Tom Downs vanuit Baalbek, Libanon. Stay tuned. Tom morgen weer meer van hem. Luc, wat gaan we doen? Zometeen een bijzonder bericht uit Drenthe. Lenin is daar namelijk gisteren geuiverd. Aan de kop van de vaart staan een paar honderd man te kijken hoe de historische figuur omhoog wordt getakeld. Ja, verder nog een voice, fitty. En heel veel treinnieuws, een niet werkende Vira en de verdwenen verbinding tussen Den Haag en Brussel. Die is er niet meer, die is foetsie. Dat allemaal zo meteen in Today's Topics. En wat nog meer? Nou, de Dakar race komt er weer aan. Tim Coronel die heeft hem geloof ik al zes keer gereden. Gaat hem nu weer rijden. Weet hoe waanzinnig gevaarlijk het is en welke skills je allemaal nodig hebt om het te overleven. Daar gaan we het zo meteen over hebben. Dat allemaal. En nog veel meer in BNN Today. Na negenen blijven we vooral lekker luisteren. Tot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 Drijft. Because in uh, Bulgarije, it's very difficult uh, the life. Luister zondagavond naar de documentaire De Morgenster. Ja, dat is een uh, netter woord voor zwerver. Over <laughs> Bulgaren die voor een paar euro per dag hier in Nederland de straten afschuimen op zoek naar oud ijzer. Kabler, metaal, ijzer. Zondagavond 9 uur, de Morgenster in Holland Dok Radio. Radio 1. No problem. Het nieuws. No problem. Van alle kanten.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 En daarom vind je de laagste premies op Indipender.nl. Indipender.nl haalt het beste in verzekeraars naar boven. Feliciteer EduKans op Facebook en help een kind naar school. Zorgverzekeringen vergelijken en direct afsluiten? Doe je op independer.nl. Dit is Radio 1.